Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt weer een beetje. Bij het RIVM zijn ruim 5900 nieuwe coronabesmettingen gemeld... en dat zijn er 167 minder dan gisteren. Voor het eerst in vier dagen een daling dus. In het ziekenhuis liggen nu ruim 2100 coronapatiënten. 595 mensen zijn er zo slecht aan toe dat ze op de intensive care liggen. In Den Haag hebben voor- en tegenstanders van abortus een uur lang gedemonstreerd... Voorstanders verzamelden zich met borden bij het Tweede Kamergebouw. PvdA-kamerlid Lydiane Ploemen hield daar een toespraak. We bepalen zelf wel hoe lang en op welke manier we willen nadenken. Met wie we daarover willen spreken. Dat zijn niet de mensen die bij de klinieken staan om ons te intimideren. Even verderop hielden 50 tegenstanders de Mars voor het Leven. Vorig jaar liepen er ongeveer 10.000 mensen door het centrum van Utrecht. Maar door corona was het deze keer een korte wandeling rond de Hofvijver. In Eindhoven is een agent mishandeld toen hij een illegaal feestje wilde stoppen. Agenten wilden bij een bedrijfspand naar binnen omdat er harde muziek op stond, maar bij de deur werden ze tegengehouden. Vervolgens liep het uit de hand en werden er klappen uitgedeeld. De agent raakte gewond aan zijn knie en hoofd en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Vier mensen zijn opgepakt. Een sporthal in Noordwijkerhout is in vlammen opgegaan. Vanochtend brak daar brand uit, zegt deze verslaggever van de Bollestreek Omroep. De brand in de schelft in Noordwijkerhout, de sporthal, maar ook de feesthal van de carnavalsvereniging de Vaten. De brand is tussen half negen en negen uur ontstaan vanochtend in de technische installatie, op de eerste etage. Maar de brand ging naar het dak en toen was er geen redden meer aan. De sporthal is helemaal verwoest, maar de brandweer heeft het zwembad wel kunnen redden. Op dit moment zijn brandweermensen nog bezig met nablussen. De brand is is Een grote schok ook voor de lokale carnavalsvereniging. Zij vierden feestjes in de sporthal en sloegen daar hun kostuums- en decorstukken op. Maar de opslag is waarschijnlijk helemaal verwoest. Dan het weer nog. Veel bewolking met zon in het zuiden en oosten. Het is 13 tot 16 graden. Komende nacht en ochtend kan er wat regen vallen. Het is morgen wel zacht. Het wordt ongeveer 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Zo beginnen we het derde en laatste uur van Sandport op zaterdag. Lekker. De dag dat Sinterklaas weer in dit land is, daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Je de Bee Gees en Tragedy en lekkere gouden oude ze. Het is even na vier uur het derde uur met daarin onder meer de volgende onderwerpen. Nou Over een tweetal, tweetal uh, platen gaan we even uh, terugkijken naar de kwalificatie uh, die we vandaag verreden is in de Formule 1. In Turkije, een kletsnat en ja, een loterij leek het af en toe wel. Was best spannend, hè? Nou, was best wel spannend. Zeker na, na, aan het einde van Q1 toen Max op uh, plek 15 stond. Ja, u hoort het goed, plek 15. En uh, hij stond op het punt uh, om um, eruit gekegeld te worden. Maar uh, hij kwam toch nog uh, drie minuten voor het einde van Q1 uh, de baan in. Om alsnog een snellere tijd neer te zetten. Waar het allemaal toe geleid heeft, dat hoort u over een tweetal platen. Half vijf hebben we natuurlijk het dieren van de week. En ja, hij staat er nog maar net in. En toen zijn nog maar net in het dieren thuis. Maar ik denk dat hij uh, in de loop van de volgende week alweer weg is. Want als u die foto's ziet van, uh, van dit dier, dan, uh, van deze hond, dan zegt hij van nou, die hoort bij ons thuis. En uh, die geven wij een thuis. Want die luistert naar de naam Boef. Een prachtig, uh, lief, leuk, klein hondje. Is geen Boefje? Het is de Boefje, uiteraard. Uh, het gedicht van de dag, ja, Sinterklaas is in het land, dus uh, we moeten het gedicht daar ook maar eens eventjes op aanpassen. En uh, wij hebben uh, het gedicht van de dag uh, de titel gegeven, de Pietenblues. Want ja, die Pieten die moeten maar uh, werken. Eerst op de boot, in die kolen die op waren. En nou, uh, nou, de, nou eindelijk dan uh, aangekomen in Nederland. En uh, ja, de Pieten. Dus nee, we gaan uh, aandacht schenken aan de Pieten tijdens het gedicht van de dag, tijdens de Pietenblues. Zos live om iets over half vijf, Zandvoort op zaterdag live. Uh, een live-registratie uh, ja, waar duizenden mensen uh, naartoe konden uh, vroeger nog. Nee, we gaan hem uh, corona-proef doen dit keer. Uh, corona-proef, ja. oké. Okay. Nee, ja, het is jouw keuze, dus uh, ik laat mij verrassen uh, tijdens uh, Zos live. Uh, Pit Report had ik al gezegd, uh, Dier van de Week had ik al gezegd. Uh, ik zou zeggen, genoeg reden. Oh ja, we hebben nog breaking news trouwens, ook aan het einde van uh, de, de, de samenvatting van de kwalificatie van de Formule 1. Want er zijn ontwikkelingen en de stewards zijn bezig. Daarover later meer. Dank je wel voor deze cliffhanger uh, op de Ik ben heel erg benieuwd. Gewoon blijf luisteren naar het geluid van Zandvoort. Dan hoor je het vanzelf langskomen. Heb je zin om te dansen? Nou, het kan nu. Hier is chic en everybody dance. your feet Deze groep is de meest bekende single Le Freak' En ook deze is natuurlijk bekend geworden. Door de Everybody dance, clap your hands, clap your hands. Nou, zodanig gaan we het hebben over de Formule 1 en uiteraard ook over de kwalificatie. Heel spannend daar op Istanbul Park, want het was spek en spek glad. Gisteren ook al trouwens tijdens de vrije trainingen. En stappen had het over een ijsbaan waar hij uh, zich uh, op bevond. Nou, dat was vandaag niet anders, hoor. Dus uh, heel veel ontwikkelingen daar. Maar eerst gaan we luisteren naar deze van uh, ABBA. En bedankt voor de muziek. I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke...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 Het is geen Happy New Year, hoor, wat ik aan nou draaien. Maar wel een andere single van Abba, hoor. hoorde. Thank you for the music. Fred, hij is er dus. Uh, straks hoor je weer een uh, entertainment volume. Maar eerst tot aan 5 uur. Zandvoort op zaterdag. CFM, Race Radio, Pit Report. Bit report. En we schakelen over naar uh, Studio 2 van uh, CFM. Daar zit onze sportverslaggever uh, Albert-Jan Vos. De Mercedes' van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hadden het in de regen lastig op Istanbul Park. En dus leek de kwalificatie een uitgelezen kans voor Max Verstappen om zijn eerste pol van het seizoen te grijpen. De Nederlander was in elke sessie snel, maar in de beslissende Q3 beet hij zijn tanden stuk op de tijd van een verrassend sterke Stroll. Met zijn ultieme pogingen kwam Verstappen twee tienden tekort en dus werd Stroll de eerste Canadese polzitter sinds Jacques Villeneuve die in de Europese Grand Prix van 1997 zijn dertiende en laatste pool veroverde. Verstappen koos voor de met blauw gemarkeerde regenbanden Stroll en teamgenoot Sergio Perez, die zondag als derde vertrekt, besloten naar de Intermediates over te stappen en dat bleek een juiste keuze. We begonnen op de regenbanden, maar zijn daarna binnengekomen voor Intermediates. Ik had een ronde waar Valtteri voor me spinde en daarna maar één vrije ronde aan het einde. Ik had het vertrouwen in de auto en reed elke bocht de juiste lijn. Het is een geweldige manier om terug te vechten na enkele moeilijke weken. Sinds Mugello heb ik het lastig gehad, dus dit voelt heel erg goed. Dit zijn de speciale momenten waar je als kind van droomt. Perez maakte ook nog even een aanspraak op Pol, maar zag zijn tijd zowel door Verstappen als Strol verbeterd. Het is een geweldig resultaat voor het team en we zijn niet echt, dat hadden we niet echt verwacht. Dus we zijn heel tevreden mee, aldus de Mexicaan. Ik had een beetje pech dat ik tijdens de laatste ronde, toen het circuit op zijn best was, net Giovinazzi voor me had rijden en hij ging niet aan de kant. Dus daar verloor ik mijn ronde. Peres start dus als derde, maar denkt dat er een goede kans is dat hij zondag bij de start de als tweede vertrekkende Verstappen te grazen kan nemen. De Nederlander start op de vuile kant van de baan en dat, en dat op een circuit waar sowieso al geen grip is. Ik denk dat we op een goede positie staan. Ik verkies P3 zeker boven P2 en ik denk dat dat morgen het verschil gaat maken. Nou, wellicht dat het volgende breaking news uh, daar inderdaad uh, een beetje zand in de ogen gaat strooien stro van de Mercedes-rijders. Uh, want Lance Stroll kwam tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix in Turkije als eerste over de streep. Dat had ik dus juist gemeld. Maar of hij morgen daadwerkelijk van pole position gaat beginnen is nog even afwachten. De FIA doet namelijk op dit moment, terwijl wij dit uitzenden, uh, onderzoek naar de gele vlag situatie tijdens Q1. En Stroll is dan ook niet zeker van zijn eerste startplek. In Q3, Q3, zoals gezegd, van de kwalificatie wist Racing Point Sprint en Veja te verrassen door de nummer 1, Stroll en 3, Sergio Perez over, over de streep te komen. Maar of dat zo blijft, dat hangt van de officials af. Want in Q1 zou dan, uh, hij door een, de, de gele vlag situatie niet van het gas zijn gegaan en waardoor dan Verstappen morgen op pole zal starten. Nou, we zullen, we zullen het allemaal zien morgenochtend, hè? Want ja, ik ben heel benieuwd. Want hoe laat begint de race 10 uh, Tien over 11. en uh, tien uur de voorbeschouwing. Dus uh, wees er op tijd bij. Ja, dus tien uur voorbeschouwing en tien over elf start De race, deze. ja, echt oh, okay. waar. Dus 10 over 11 uh, morgen gaan we al racen daar in uh, Turkije. Met dus nog wel Lens Stroll vanaf uh, pole position. Ja, je zou maar even zijn en dan uh, sigo-aansluiting nog even niet uh, in huis hebben. <laughs> Dan ga je luisteren naar de radio-rapper, ja. En dan hoor je uiteraard het geluid van Zandvoort, CFM... ook op deze zaterdagmiddag. Nou, we hebben een plaat voor jou uitgekozen. Hier is uh, That's Why God Made the Radio. Speciaal voor Gerard. En gefeliciteerd met je nieuwe woning. En dan uh, gelukkig als je een uh, sigo aansluiting hebt die nog niet aangelegd is, heb je altijd nog de lokale radio. Speciaal voor uh, Gerard rijden we inderdaad uh, de single van de Beach Boys. Zo dadelijk uh, dier van de Week. Maar eerst deze van Elton John. In the day we on the planet. to the sun there's Martin... Lion King van uh, Elton John. Je hoorde The Circle of Life. En daarmee is het half vijf geweest. Tijd voor het uh, dier van de week. En we hebben weer een uh, nieuw dier, het uh, John. Ja, we hebben weer een hondje. Een hondje? Ah, prachtig. Als je die foto's ziet uh, uh, op uh, de website van het uh, asiel... Dan, uh, dan smelt je al. Dus, uh, een echt boefje ik waarschijnlijk. Verwacht, ik verwacht niet dat Boef lang in het zit. Goed, dus ik had het al vo voorspeld. Hij stelt zichzelf even aan je voor. Mijn naam is Boef en die naam doe ik zeker eer aan. De reden dat ik in het asiel zit... is dat mijn vorige baas mij niet de juiste begeleiding kon geven. Ik ben aan mensen een vriendelijke hond... maar heb de neiging om aandacht te eisen. Als ik geen aandacht krijg wanneer ik dat wil... dan kan ik boos worden. In het asiel zijn ze met mij aan het trainen... zodat ik niet altijd mijn zin doordrijf. Lastig, maar doe echt mijn best. Dat is wel de reden dat ik een huis zoek zonder kinderen. Ik ben sociaal met andere honden... en buiten speel ik hier graag mee. Mijn thuis uh, deel ik liever niet met andere dieren... ...want heb soms moeite met delen van mijn eigen dommen. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik best even alleen zijn. Ik blaf bij het weggaan, maar daarna ben ik netjes stil. Ik leer graag nieuwe dingen en zoek dan ook iemand die actief met mij aan de slag gaat. Ik heb hele duidelijke leiding en regels nodig. Als de regels mij niet duidelijk zijn, maak ik de regels zelf... ...en ik kan, en ik kan u vertellen, mijn regels zullen u vast niet bevallen. Van mijn verzorgers mag ik in mijn nieuwe huis niet op bed of op de bank. Ik heb daar een andere mening over, maar samen komen we hier vast nog wel uit. Ik kan ook echt heel lief zijn en kom dan graag knuffelen. We hebben samen uh, moeten ontdekken waar voor ons beiden de grens ligt. Mijn wens is om samen op cursus te gaan... zodat ik lekker bezig ben samen met mijn baas. Als we gaan wandelen vind ik het spannend om mijn riem uh, om te hebben. Het zou dan ook fijn zijn als ik uh, deze eerste periode... in mijn nieuwe huis gewoon om kan houden... zodat we eerst kunnen werken aan ons vertrouwensband. Kunt u, mij een huis, u of jij mij een huis bieden met rust, regels en regelmaat... neem dan contact op met mijn verzorgers. Als u met mij het avontuur aandurft... dan krijgt u daarbij begeleiding van de gedragsdeskundige van het asiel. Als ik zien niet krijg of iets niet mag, is de kans groot dat ik bijt. Wilt u hier goed over nadenken voor u naar mijn verzorgers belt, schrijft of mailt. En waar blijft Boef, die zijn naam inderdaad eer aandoet? Boef verblijft in het dierenthuis Kermeland Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Wat ook Boef verdient een thuis. Zo is het maar net het dier van deze week. Onze eigen Boef in het Kennen Keesomstraat nummer 5. Zo dadelijk SOS live en het is weer een hele mooie geworden... You are another SEO from uh, Brian Adams and everything I do. Look into my eyes. als het een beetje donkerder begint te worden hier in Zonvoort... dat deze muziek op de radio Brian Adams... And everything I do, I do it for you. Ja, wat we ook altijd doen speciaal voor jou... dat is uh, SOS Live, uh, albert -Jan. Ja, klopt. Zijn we inmiddels uh, heel veel weken mee bezig. Zijn al een aardig lijstje aan het uh, vormen... voor uh, de SOS-jaaroverzichten uh, uh, wat eraan gaat komen uiteraard... Voor de, de live uitvoeringen. En eentje die hebben we al nou, best wel vaak gedraaid. eigenlijk bij uh, Stadvoort op zaterdag of zondag. Maar die heeft nog niet in het lijstje gestaan. Dus vandaar dat ik hem dit keer uh, uitgekozen heb. De single van uh, Daryl's House. Daryl Hall, tezamen met uh, CeeLo Green. Ken je die plaat nog? Ja, ik kan hem dromen. Het is hem geweldig. Je kan hem dromen. Volgens mij kwam hij ook een klein beetje van ja, jou, hè? Ja, maar jij hebt hem beter goed gepikt dan zelf verzonnen, zeg ik dan altijd. Maar. Zo is het. Goed. Nou, voor het gedicht over, uh, over de Piet Blues gaan we genieten van uh, I Can't Go For that. He, deze uitvoering, uh, Overton. Wij gaan comfort in uh, Daryl's house uh, live. Ja, coronaproep, uh, wat ik al zei. We staan met een paar uh, man uh, daar op uh, minimaal anderhalve meter afstand. En toch een live optreden. En verder helemaal geen uh, publiek bij, Allemaal gewoon luisteren op je YouTube. Het filmpje opzoeken: uh, live uh, from Daryl's house. No can do, zo, zo heet dat. En dan kom je vanzelf op deze plaats. Deze week de SOS live op de zaterdagmiddag. Het is inmiddels kwart voor vijf geweest. Daar komt hij aan, de Piet en Blues. En dan uiteraard in het gedicht van de dag. Ik, ik ben de muziek Piet. Want ik houd van muziek. Ben dol op zingen. En daarom, daarom is deze Piet ook uniek. En ho hoewel ik heel goed ben, word ik vaak gepest. In sommige dingen ben ik zelfs beter, veel beter dan de rest. Maar niemand die het ziet, er is niemand die het waardeert. Want ik, ik heb de pietenblues. Wat doe ik nou toch weer verkeerd? ben altijd vrolijk en heel sociaal. Denk altijd aan anderen, want dat vind ik normaal. Maar als ik wil zingen, heb ik altijd pech. Want dan, dan opeens lopen alle, alle pieten zomaar heel hard weg. Niemand ziet het. En niemand die het waardeert. Ik heb de pietenbloes. Vertel me, wat doe ik verkeerd? Het maakt mij niet uit. Nee, ik doe wat ik doe. Want het ander ook vindt, nee, dat doet er niet toe. Dus ik zal blijven dichten... tot een ieder het kent. Muziekpiet is een ster. Deze Piet is wereldwijd bekend. Hij zal doorgaan met heel veel lol en heel veel gein. Totdat... totdat deze Piet... en deze pietenbloes voor altijd... altijd verleden tijd zal zijn. Tot de pietenbloes.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 Hoewel het verleden tijd zal zijn, dan heb de zwarte pietje blues. De zwarte pietje blues, dan stem van haar blues weg. Appeliedje: De zwarte pietje blues. Hoewel het verleden tijd zal zijn. No man, the Peter Blues, you. you're the your, your, your music pits. Have it all, rip our memories off the memories of the war. All the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you,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 like it, like it, like, it, like it. My diamonds live with you. Diamonds leave with you. Material love won't fool me. When you're not here, I. Can't. Op de nieuwe is hoor je zeker last komen bij CFM. Als ze door de Ballotage Commissie heen komen in ieder geval. Je de Diamonds, de single van Sam Smit. Ja, je lette even niet op, dus die kon ik wel draaien, ja, nee, Albert-Jan. Doe je, dus, je dus, heel goed, doe je heel goed. Bij deze, weer ja, gelukt, Fred. Ja, de, ja, daar moet ja, je ook rekening mee houden. Goedemiddag nou. trouwens. Goedemiddag. Hé, hey Fred, hoe is het met jou? Ja, heerlijk. Ja? Ja, ja. In de coronatijd nog een beetje uit te houden? Ja. Ik, ik bedoel, ja, we zijn allemaal nog gezond en ja, we mogen ja. alles nog eten, alles nog drinken. Ja, behalve de kroegen zijn dicht. Maar... <laughs> ja, voor de rest gaat het een gangetje. Ja, ja, heerlijk. Ja. Nou, en uh, straks ook weer op de radio vanaf 6 uur. Ja, dat gaat ook gewoon lekker door. En wat gaan we doen? We gaan even bellen met uh, Pieter Douglas. Dat is eigenlijk een beetje. Uh, ja, die zingt uh, een beetje Frank Sinatra staan. Ja, dus, uh, ja. uh, dus die gaan we dadelijk even bellen. Uh, zijn nieuwe single heet Five Star. Of Five Star Man is het. En uh, Wesley van Doesburg... die gaan we eventjes bellen. En uh, zijn single heet... Kom vier het leven. Corrie Geerlings gaan we bellen. En altijd weer die lag. En Eddie Wester uit Avondorren. Toe, blijf hier bij me. Zijn single. Oké, okay, nou het klinkt goed. Volle bak. Ja, volle bak inderdaad. En uh, ja... Nou, dan gaan we nog eventjes terug naar de, naar de top 5 natuurlijk, hè. De, de, de, de top 5? Wat staat er op nummer 1? Een plaat over Marco Borsato, of niet? Uh, ja. nee, nee, nee, Dat niet. Wel, wel een nieuwe binnenkamer inderdaad op, op 5. En de, nou ja, de, de Marco Borsato en die oude Volvo, hè. Die doet het. Dus. Ja, nu wij niet meer praten, hoor. Weet je wel? Ja, als je zo, zo doorgaat, gaat dat echt gebeuren ook. Hè? Maar goed, als, mensen kunnen ook nog verzoekjes indienen, toch? Ja, dan kunnen ze eventjes naar www.zf zfmartisten.nl Zfm nou, ja, ja. Daar kunnen ze daar eventjes een mail te sturen. En ja, voor de bekenden onder ons uh, kunnen ze ook uh, via een appje sturen. Uh, <laughs> ja. zandvoort, uh, zandvoortradio@gmail.com Dat mag ook. Nou, Oké. Okay. Uh, Gezellig doen. blijven luisteren. Zometeen ook uh, naar de Zandvoortse Radio. Om 6 uur ben je er weer. Ja, helemaal. Oké, okay, tot dan. Dankjewel Fred Ja, jullie ook. Bedankt voor de Fijne zaterdag. Ja, natuurlijk. gezellig dat je er weer iets was wel op wat zaterdagmiddag. En als de corona een beetje voorbij hoop, is, ja. dan uh, mogen we ook weer uh, om vijf uur beginnen hopelijk. Ja, hopelijk wel. En dan uh, hebben de artiesten ook wat meer tijd om in de studio te komen en dergelijke. Dus uh, ja, nu, nu loopt dat een beetje... Uh, ja, af. ja, kijk, maar nu zit er, dat, dat mag. We mogen om maar drie ja, ja, in, in ja. de studio zitten. Ja. Anderhalve meter ertussen en ja. uh, noem maar op. Dus, dus ik zou zeggen, een programmaleider zet Fred weer om vijf uur. Oké, okay, die, die ja. ik ook een statement. Ja. Nou, wij, wij gaan uh, zeggen van uh, tot uh, volgende week. Want volgende week zijn we er weer. Ja, morgen naar Turkije. Een Beetje vroeg op, hè? Ja. Want om uh, tien over elf is de race er al. Pas op de gladde baan, hè, morgen? Ja, nou, ja dit zal tegen die piloot zeggen. <lacht> <lacht> ja, inderdaad. Uh, op welk vliegveld uh, landen we dan? Iets meer waarschijnlijk, hè? Ik denk iets meer, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, we zeggen tot volgende week. En bedankt voor het luisteren.